Alhamdulillah alhamdulillahi nehmaduhu wa nassayinuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi en dufusina wa sayyati a'malina. Meyadihillahu falamudilla lah, wa man yudlil falamudilla lah, wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa shadoan muhammadan abduhu wa Sulu. Amma bad, natuurlijk, zoals wij, eerder hebben aangegeven is het vanzelfsprekend dat er tekenen waren die duiden op de komst van deze zegel der profeten. Die duiden op de komst van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem. Want het gaat hier per slot om een algemeen geloof. Goddelijke regels die gekomen zijn om tot aan het einde der wereld de mensheid te dienen. Vandaar dat ook eerdere profeten zijn komst hebben aangekondigd. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah al-A'raf 156 Al-lazine yattabioona rasoola an nabiyya al-ummi Al-lazhi yajidoonahu maktoban indahum fit taurati wal-injil Ya'muruhum bil ma'roof Wa yanhaahum an munkar Waar je heel leum op toyebat, waar die de boodschapper, de ongeletterde profeet, volgen. Die zij in de Torah en de Bijbel beschreven vinden. Hij die hun het goede oplegt, het slechte verbiedt, de goede dingen toestaat en slechte zaken ontzegt. En die hun van hun zware last en kettingen ontdoet. Zij die in hem geloven en hem eren. En ondersteunen en het licht dat met Hem is neergezonden volgen, zullen zeker slagen. Surat al Araf 156. Ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen de christenen die behoren natuurlijk tot de lieden van het boek en die weigerden Mohammed hem met vrede zijn met hem als profeet aan te nemen Isa ibn ja, bani isra inni rasool lohi ileikum. Musadik en lima baina yadeya mina taurati wa mubeshiram bi rasool yati min badi ismuhu Ahmad. Falamma ja ahum bil kalu hada mubin. mubin. Sura tisaf, vers nummer 6. of sess. Oftewel, en gedenk. Toen Jezus, toen Isa, de zoon van Maria, van Maria, zei, o kinderen van Israël, ik ben Allahs boodschapper naar jullie. Datgene bevestigend wat voor mij in de Torah was en een blijde tijding gevende van de komst van een boodschapper die na mij komen zal. Zijn naam zal Ahmed zijn. En toen hij tot hen kwam met duidelijke bewijzen, zeiden zij, dit is slechts duidelijke tovenarij. Zorat asaf, vers nummer 6. En de Koran, beste mensen, geldt als regerend boek. En dient ook als getuige voor de eerdere boeken. Datgene waarmee de Koran is gekomen, is de waarheid. En datgene wat haaks op de Koran staat, is de valsheid. Daar kunnen we heel duidelijk en stellig in zijn. En ondanks het feit dat er met de eerdere hemelse boeken is geknoeid, passages die weg zijn gehaald en andere die weer zijn toegevoegd. En in het bijzonder de teksten die over onze profeet vrede zijn met hem gaan, toch zijn er nog steeds teksten te vinden... Die overduidelijk verwijzen naar onze profeet Mohammed, vrede zijn met hem. Zo lezen wij bijvoorbeeld in de Bijbel dat Mozes, dat Musa a.s. tegen zijn volk zegt in Deuteronomium 18, 18 tot en met 19. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan en gelet op het volgende. Of aan de hand van deze tekst. Zal ik jullie laten zien. Hoe er geknoeid is. Met de teksten in de Bijbel. In Deuteronomium 18. De nieuwe Bijbelvertaling staat er. Ik zal in hun midden profeten. Laten opstaan. Zoals jij. Worden zijn gericht aan Moes. En Allah zegt tegen hem. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij dat staat er en dat is de nieuwe bijbelvertaling kijken wij naar de Lutherse vertaling die veel ouder is dan staat er ik zal hun en profeet gelijk gij zijt, dus Moesa verwekken uit hun broeders het is natuurlijk oud Nederlands uit hun broeders en als je goed hebt opgelet dan zie je dat er heel veel veranderd is en gewijzigd is en dat is natuurlijk sinds kort laat staan wat er allemaal in het verleden zich heeft voorgedaan in de nieuwe bijbelvertaling staat namelijk ik zal in hun midden terwijl in de Lutherse vertaling staat verwekken uit hun broeders ook als je kijkt naar de Statenvertaling van 1977... ...lezen wij ook... ...een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broeders. De Nieuwe Bijbelvertaling spreekt van een profeet uit het midden van hun. Dat is een groot verschil natuurlijk. Want uit hun betekent dat die profeet zal voortkomen uit de kinderen van Israël. Uit hun broeders, of uit hun broeders... ...dan komt hij voort uit hun, natuurlijk uit hun broeders... In dit geval, wie is de broer van Ishaat? Is mij. En dan kunnen ze wel zeggen van... Nee, dat is niet wat ermee wordt bedoeld. Dan is mijn volgende vraag... Waarom wordt het gewijzigd? Als ze zeggen van... De moslims die zien spoken... Of die denken dingen te lezen in de Bijbel... Die er niet zijn... Dan zeg ik op mijn beurt... Waarom wordt het veranderd? Waarom laat je het niet staan zoals het stond? De Statenvertaling spreekt van een profeet... Uit het midden van hun broeders. Lutherse vertaling. Spreekt van een profeet. Uit hun broeders. En dan krijgen wij de nieuwe bijbelvertaling. En dan heeft hij het over een profeet in hun midden. En niet over een profeet. Over profeten. Voor de duidelijkheid. Dus uit hun midden. In plaats van uit hun broeders. En profeten in plaats van een profeet. En als God. Als Allah subhanahu wa ta'ala het had gewild. Dat deze profeet uit het huis van Israël zal voortkomen. Zoals het beweerd wordt. Dan zal hij eerder het volgende hebben gezegd. Wat nu wel te vinden is in de nieuwe bijbelvertaling. Namelijk ik zal in hun midden een profeet laten opstaan. Zoals jij. En dat is precies wat zij hebben gedaan. Ze wisten dat het natuurlijk een troefkaart was. In onze voordeel. En die tegen hun gebruikt zou worden. Dus hebben zij besloten om het te wijzigen. En daarnaast wordt de term broeder in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar iemands neef. Zo zegt bijvoorbeeld Musa alayhi salam ook in de Bijbel, Deuteronomium 2, 4. Hij zegt tegen de Israëlieten, dus de kinderen van Israël. En geef aan het volk deze last. Gij gaat het grondgebied, uw broeders, dus jullie broeders, en hun broeders, dat waren de zonen van Izaal. Uw broeders, Izaal's zonen, die op den Sier wonen, doortrekken. En Izaal's zonen zijn in werkelijkheid de neven van de kinderen van het huis van Israël. Dus de term broeder wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de neven. En wie zijn de neven van de kinderen van Ishaag? Dat waren natuurlijk de kinderen van Ismaël. Ook is aan te merken dat deze verwachte profeet gelijk is aan Mozes. Want Allah zegt tegen hem gelijk aan jou. Gelijk aan Mozes, En dit kan alleen maar van toepassing zijn op wie? Op de profeet Mohammed vrede zijn met hem. Alleen hij is degene die vele overeenkomsten vertoont met Musa alayhi salam. Voeg daaraan toe dat de Bijbel zelf te kennen geeft. In Deuteronomium 34.10. En er stond naderhand geen profeet in Israël op gelijk Mozes. Dus het is uitgesloten dat deze profeet, die gelijk Mozes is... zou opstaan of voortkomen... uit het nageslacht van Israël. Kan niet. Want in Deuteronomium staat er namelijk... en er stond naderhand... geen profeet in Israël... op gelijk Mozes. Subhanallah. Zelfs de Bijbel geeft het aan. Nood. Maar dan ook nood. Zal er naderhand, daarna... uit Israël... een profeet voortkomen gelijk Mozes... Dus een bevestiging van wat wij hebben gezegd. Dat hij voortkomt uit anderen. Uit de neven. En niet uit Israël. Ook in de Bijbel wordt bekendgemaakt dat de Joden na de dood van Mozes in afwachting waren van deze verwachte profeet. Zo lezen wij in de Bijbel dat er zich een discussie heeft voorgedaan tussen Johannes de Doper. Yahya. salam En een verzameling mensen. Dus ze geraken in een discussie met hem. Over... Wie hij is. Ze hebben zaken van hem gezien die ongewoon waren. Dus ze wilden weten wie Johannes de Doper is. Zo staat er in de Bijbel, in Johannes 1, 19 tot en met 21, dat er een verzameling mensen naar Johannes de Doper is gekomen met de vraag: Wie bent u? Zeiden ze. En onomwonden kwam hij ervoor uit. En hij zei, ik ben de Messias niet. Dat is één. Dus ze waren in verwachting van drie profeten, als het goed is. Drie profeten. Hij zei, de Messias ben ik niet. Messias ben ik niet. Wie dan wel, zeiden ze. Bent u, Ilea, was ook een profeet. Hij zei, die ben ik ook niet. Toen zeiden ze, er is maar één. Bent u soms de profeet? Hij zei, nee, dat ben ik ook niet. En deze tekst geeft duidelijk aan... Dat de joden in afwachting waren van drie verschillende profeten. De eerste is de Messias. De tweede is Ilia, En de derde is de profeet. Die vanwege zijn bekendheid, vermaardheid... Hij was zo bekend dat het onder de toenmalige mensen... Dat het niet nodig was om zijn naam te vermelden. Het was niet nodig. De profeet, daar wacht iedereen op. De profeet die gelijk is aan Mozes... Waar iedereen het over heeft. En de christenen die beweren, die beweren dat die profeet, als we hen confronteren met tekst in de Trinomium, dan beweren zij dat het gaat om Jezus, dat kan niet. Want volgens de mensen van toen de tijd, is er een verschil tussen de Messias en de profeet. Dus deze profeet kan niet de Messias zijn. Aangezien in de vraagstelling van de toenmalige mensen duidelijk verschil wordt gemaakt tussen de twee. En naast deze passages zijn er nog vele andere teksten te vinden in de Bijbel en de Tora die de komst van de profeet aankondigen. En volgende week inshallah zullen wij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala verder gaan met het behandelen van het leven van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.